Ja, luisteraartjes, dat was J.M. Guantamara met het prachtige nummer Liberation of Madhausen ja, jullie zullen misschien denken van, hè? dat was toch een uitzending van Guus ja, dat kan kloppen want ja, ik bedoel het programma blijft al ongeveer hetzelfde, natuurlijke tijd heet het, nog steeds en straks om 11 uur komt Willem erbij, als het goed is tenminste. En uh, woensdag, dan gaat Guus uh, uitzenden. En, uh, ja, en het gaat over een of andere symposium over cannabis of zoiets. En dat wordt woensdag uitgezonden live op Ridder Radio, dus dan weten jullie dat. Dus uh, voor de rest, uh, dan het programma een beetje hetzelfde. Jullie kunnen skypen. En na 11 uh, uur kunnen jullie ook uh, via Teamspeak uh, meedoen. Alleen via Teamspeak dan maar uh, dit programma tot 11 uur kan je via Skype uh, kan je meedoen. Gezellig. Dus uh, jullie kunnen bellen als jullie willen. Dus nou, natuurlijke tijd hè. Ja, elke maandagavond, zoals jullie wel weten. Ja, waar zullen we het over hebben wat betreft de natuur of wat dan ook hè. Ik bedoel, eh, ja, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Alhoewel ik eh, nou, bijna 30 jaar in het groen heb gewerkt. <lacht> Weet ik eh, eigenlijk eh, niet zo heel veel. Eh, ja, Donogus daarbij gekomen. Ja, vreemd om Jaap te horen in plaats van Guus. Ja, het is een keer wat anders, hè. <lacht> Smiles, hè Guus. Ja, nou ik zou even de mensen opnoemen die in de chat zitten: In de ridder-chat. Dat is Operator, Dreadred, Donoch, Guus. Ja, die is er ook bij. Linda, Marcus, Noetski en Willy. Oké, okay, welkom allemaal. En ook de mensen die niet op de chat zitten, die alleen luisteren. Allemaal welkom bij Natuurlijke Tijd. Oké. Okay. Nou, gezellig uh, ineens. Dus ik zou zeggen, bel lekker. Uh, het Skype-adres is dj.jaap. Uh, dus uh, ik kan ook jullie terugbellen uh, natuurlijk. Dat is misschien beter als ik dat zo doe. Dus als je gebeld wil worden, dan doe ik je bij het vergadergesprek. Dus ik hoop dat het geluid nu beter klinkt als afgelopen woensdag. Met, die, uh, met dat hikken. Ik hoop dat dit nu niet meer hikt. Ik heb even de boel een beetje opnieuw geïnstalleerd. Dus ik hoor geen klachten op de... Of, nee, ik zie ook geen klachten op de chat. Mooi zo. Nou, dan kunnen we nog wel even doorbabelen. Oftewel babbelen. Nou, ik ben benieuwd of, uh, of er nog meer mensen vanavond bij komen. Ja. Kijk, ik zie er nog eentje bij. Edwin is erbij gekomen. Hey, goeie avond Edwin. Goeie avond. Ja, eh, ik ben het, hè? ik ben Jaap. En het is natuurlijke tijd. Dus eh, Edwin, eh, weet je dat programmering is, is ongeveer hetzelfde Straks om elf uur komt Willem erbij als alles eh, mee zit. En het is gewoon als vanavond. Alleen ben ik in de plaats van Guus voor vanavond. Want Guus gaat woensdag uitzenden. op uh, Ridder Radio. En uh, goed, dan weet jij dat ook weer, uh, Edwin. Dus. Uh, <laughs> Oké, okay, nou. Ik stel eens voor om een, een liedje te draaien. En uh, ja, als jullie een onderwerp hebben, mag ik over iets anders gaan. Want het hoeft niet per se over in de natuur te gaan, maar. Nou, uh, steek van wal, bel me op uh, dj.jaap is het Skype adres. Of anders uh, stuur me een berichtje via Skype dat ik je dan uh, terugbel. En dan kan je in de uitzending komen, je dat leuk vindt. En gewoon na elf uur kan je via, uitsluitend via Teamspeak bellen. Gewoon met het, het vertrouwde adres waar jullie al tijd naar bellen via Ridder Radio. Oké, okay, we hebben nog uh, een prachtig... Uh, Nummer. En die is uh, van de uh, Green Man en die heet The Ballad of the Sad Man. And there are some longings in my hand That make me feel so bad that sometimes even want to cry And there's some feelings in my head that make me feel so sad But my eyes are still dry I don't know why it won't come out It's stuck inside Like in a prison you can't break out Think I think it can accuse some people for it But it's not a thing that'll cure me I need to make it differently Put all the pieces apart And put them back together Let's start anew Cause my boys and mine six feet under I let the wind start to heal That fever on my heels And I beg and feel more real So I grab the wheel And let the road roll like meal. And I conceal my will Open in a bill As ill as I was I must have lost my skill But I still sing and thrill To my wind of life dat was uh, The Old Dada Weatherman met het liedje The Ballad of the Sandman ja Marcus is moe en hij is al wakker sinds afgelopen nog drie uur ja jongens en dan ga je ineens naar bed toe ik zend een keer uit en dan ga je weer weg nou een mooi is dat hoor Hij <laughs> ah, maakt niet uit joh Marcus he ik vind het in ieder geval leuk dat je meeluistert eh, totdat je in slaap valt. Dus. <laughs> Oké, okay, nou, er zijn al een paar mensen bijgekomen. Els is erbij gekomen. Uh, wie was er nou nog meer? Edwin was erbij gekomen. Nou, uh, allemaal welkom, uh, Luitjes. Dus, uh, in de plaats van Guus voor één avond. En uh, drie uur, drie uur lang... Achter elkaar tot 1 uur vannacht. Met natuurlijk vanaf 11 uur Willem de Ridder. En jullie kunnen gewoon uh, uh, vanaf 11 uur via Teamspeak gewoon uh, bellen zoals jullie dat gewend zijn. En dan kunnen jullie live in de uitzending komen. Zo ook uh, via de... Hoe heet dat? Via de Skype. En zo kunnen jullie mij ook bellen hoor. Uh, om 11 uur mag eigenlijk alles uit. Zender in ieder geval uitzetten. En Skype ook. Daarna gaat Willem. Alles. Wacht daarvoor. Oké. Okay. Uh, nee, ik moet natuurlijk niet, niet de zender. Oh, wil, gaat Willem. ik uh, kijk wel elke Eigenlijk alles uit. De zender in ieder geval uitzetten. En Skype ook. Daarna gaat Willem. En alles via Teamspeak. Oké, okay, oké. Okay. Dus om. Um, Oké, okay, de zender ook uitzet. Oké, okay, om 11 uur. Oké, okay. nou. Uh, nee, goed. Dat is goed dat ik het weet. Ja, dus we gaan gewoon door, uh, natuurlijk, naar 11 uur. En uh, goed. Nou, mensen, uh, het is nu 13 minuten over 10. En ik ben nog vergeten te vertellen dat het maandag 8 juni is, 2015. En uh, ja. Goed zo. Ja. Mooi. Uh, natuurlijke tijd. Natuurlijke tijd. Ja, ik heb in ieder geval wel uh, op teletext gelezen. dat er heel veel aardbeien uh, zijn gekweekt dit jaar. Heel veel. De meeste komen uit Brabant. En België is een hele grote afnemer. Uh, wat betreft de aardbeien-export uit Nederland. Dus ja. Kijk, eh, over aardbeien gesproken. Ik heb, eh, toen ik hier pas kwam wonen, het huis waar ik nu woon, eh, toen we hier kwamen wonen dan, toen eh, zag ik ineens allemaal eh, van die aardbeitjes eh, in de tuin, van die sier aardbeitjes, van die hele kleine aardbeitjes. En, eh, en toen zag ik dat het steeds, eh, ja het ging helemaal verwilderen, tenminste overal tussendoor kruipen, eh, het... Eh, toen heb ik heel veel eruit getrokken. Ik dacht, ja, dadelijk gaat het de hele tuin overwoekeren. Toen heb ik heel veel weggetrokken. En uh, verleden jaar nam het een beetje toe, maar het ging niet echt overeerst. Dus ik denk, dat laat het lekker groeien. Mooie bodembedekking. En toen, uh, ja, to, to, dit jaar, uh, begint het al een beetje een oerwoud te lijken. Hè? Nou, uh, ja, ik had vrijdagmiddag vrijgenomen omdat het zo bloedheet was. Ik denk, nou weet je wat, dan ga ik lekker in de tuin werken. Nou, er kwam niks van, 130 graden. En ik had een paar partij uit, En dat heb ik zaterdag uh, wat gedaan in de tuin. Maar die aardbeien staan er nog. Dus die ga ik, uh, ik denk, uh, misschien morgenavond of zo. Dat is toch tot 10 uur licht. Dus uh, ja, die sier aardbeien die is leuk. Want het ik zo, weet je. En uh, ja, mijn geveltuins heb ik ook nieuwe nieuwe plantjes ingedaan. Ziet er heel schattig uit. Ik heb ze er vorige week woensdag al ingedaan. Dus als mijn vrouwtje morgen uit Benidorm komt. Dan uh, met, de, met mijn schoonmoeder. En uh, ja, dan, dan ziet ze dan uh, weer wat leuke plantjes. Ik heb geen idee hoe die kringen heten. Het zijn blauwige bloemetjes en die andere soorten. Het zijn wittig. Het zijn een beetje ook bodembedekkers. Er zijn zes planten in totaal. Drie van elke kleur. In mijn geveltuintje. Ik zal er uh, van de week een foto van maken. En dan zet ik hem op mijn Facebook en op mijn Twitter. Dan kunnen jullie het ook zien, weet je. Dus eh. Uh, ja, luidjes. Als ik iemand. Uh, als ik jullie gebeld willen worden. Of uh, ja. Bel me gewoon. Uh, is, uh, hartstikke gezellig, joh. Ik bedoel, eh. Uh, ja. Dus eh. Uh, luidjes. Ik vind het eh. Uh, Hartstikke leuk om, eh, om gus te mogen vervangen. Dus ik zou zeggen, bel, bel, bel, bel, bel, bel en bel nog eens naar dj.jaap. Of anders zet je in de uh, Skype chat dat ik jou moet bellen, dat is makkelijk. Maar goed, straks na elf uur, uh, dan, uh, dan is Willem er weer. En ja, de Teamspiek laat ik dan aan, want dan gaat het allemaal weer gewoon uh, via de, de reguliere ding. Dus uh, oké. Okay. Uh, ik las iets, uh, ja. Ik krijg net een berichtje binnen via, uh... Oh, ik dacht dat ik net een berichtje binnen kreeg, maar. Hè? Huh? Oké. Okay. Toch een brief... Oh, wacht, dat is via de chat natuurlijk. Ik zit even te zoeken, hoor. Waar zit die chat nou ook alweer? Uh, ja, hier. Uh, ja, ja, ja. Dat is erg goed voor Ja, zeker, zeker. En volgens Els klink ik mooi. Nou, dankjewel. Nou, gelukkig uh, geen hikken meer. Zoals vorige week woensdag. Ik heb uh, alles eraf gegooid. Tenminste, de Manicam. Uh, uh, software eraf gegooid want je kan er ook alleen met geluid hè, kan ook dus als je uh, dan alleen een fotootje erop zet dat zien jullie toch niet maar het geluid werkt perfect de muziek kan ik uh, draaien want ja als ik met mijn microfoon van mijn hoofdtelefoon een microfoon in mijn oorschelp doe dat klinkt ook niet echt uh, lekker en je hoort dat uh, dit dan weet, je, dat is ook niet zo fijn en zo klinkt het toch veel mooier als ik muziek draai hè. Jongens, als jullie een leuk onderwerp hebben over weet ik veel waarover, uh, schrijf het op de chat. Of bel, wat je wil. En, uh, <kijkt> nou goed. Uh, ja, leuk hè. Bedoel, uh, Elsie schrijft, bedoel je tuintje Jaap? Maar dat klinkt ook mooi hoor. Ja, ik heb, ik heb een geveltuintje een paar jaar, nou hoe lang? Ook weer vijf, zes jaar geleden heb ik een geveltuintje gemaakt... Anderhalve stoeptegel breed. En ongeveer ongeveer nou, anderhalve meter. Uh, nog geen twee meter. Nou ja. Nog geen twee meter uh, breed. En uh, smal. Ongeveer anderhalve stoeptegel. En daar heb ik nieuwe plantjes in gedaan. die vorige plant. Dat was ook een bodembedekker. Die heb ik twee jaar gedaan. Hè? Die werd als uh, dan groen. En het vorige jaar, uh, ja, werd hij dan weer. Uh, nou ja. Op een gegeven moment is hij na twee jaar ging die net in het voorjaar dood. Dus ja, dat uh, net... Uh, ik denk een tweejarige is of zo. Dus... Uh, ja, gezellig, weet je hoor. Er zijn niet veel mensen die hier... een geveltuintje hebben, maar... Sommigen die hebben er zelfs potten bij staan. Weet je. Dat was pas nog op televisie. Dat, uh, tegenwoordig is het uh, helemaal in om een geveltuintje te hebben. En Het hoeft niet... Ja, het mogen ook potten zijn of een klimop. Of weet ik veel wat mensen... Of rozen tegen hun gevel aan zetten. Er zijn wel een aantal die het wel hebben in de straat. Maar... Uh, ja, het staat wel wat, wat vrolijker, weet je. Dus, uh, en het schijnt dat mensen ook meer contact met de buren hebben als ze dat hebben. Nou, merk ik daar zelf niet zo heel veel van. Daar heb ik wel met een paar buren wel contact, maar niet echt dagelijks of zo. Ik maak wel eens een praatje met een aantal mensen, maar de meeste mensen... Ja, het is echt de stad hier, hè. Die zeggen je nauwelijks gedag en die lopen gewoon door. Nou, als ik drie keer gedag heb gezegd en ze zeggen niks terug... dan uh, heb ik ook zoiets van, joh... Uh, uh, Hè? Dan niet, weet je. <lacht> maar ja, de meeste mensen die mij kennen, die groeten me wel hoor. Dus, uh, dus uh, zodoende. Nou, ik heb natuurlijk een achtertuin van, nou, ik denk, 8 bij 10 meter of zo. Ik weet het niet, maar zo'n aardige grote tuin wel, moet ik zeggen. En uh, ja, daar heb ik dan een appelboom staan. Een appelboompje van ongeveer 2,5 meter hoog. Als het geen drie meter is. Dan heb ik ook nog een S-dorn in de tuin. Die, ja, die, die, die staat in bloei. Prachtig. En uh, ja, dat ding dat is zo hoog als het, als, uh, als het pand. Hè. Dus uh, helemaal tot aan het dak toe. Het is dan wel uh, twee etages nou nog bovenop. Ik heb nog twee buren boven me wonen. Dus, dus uh, ja, twee etages. en uh, parterre waar ik dan woon. Nou, een leuk tuintje. En uh, ja, het is af en toe wel een hoop werk hoor. Poeh. En ik heb er niet altijd zin in. Maar ja, het meeste als het mooi weer is. En ik, uh, ik heb een goede nacht geschold. Zoals bijvoorbeeld afgelopen vrijdag ben ik vroeg naar bed gegaan. En uh, kijken, kwart over elf of zo. En, en wat denk je, dat gebeurt me nooit op zaterdag. Ik ben er wel eens een virus middags uit of om. Uh, 11 uur ochtends. Nou, dat is bij mij de dag in principe om. Toen was ik kwart voor acht wakker zeg. En ik ga mijn bed uit zonder moeite. Ik ga mijn bed uit, ik ga lekker douchen. En toen ben ik zaterdag lekker in mijn tuintje gaan werken. En ik had er helemaal zin. Ik had een goede bui. Maar ja, het was vrijdag zoals jullie weten was ik warm weer. En ja, was ik best wel een beetje zagrijnig weet je. Ik denk, nou kan ik niks in de tuin doen weet je. Maar goed, de tuin is nog niet helemaal af, maar dat komt nog wel goed. Dus ik denk uh, morgenavond of zo weet je. Dus, uh, maar goed, ik ga zo'n een leuk liedje draaien. En dat nummer heet uh, A Deep Feeling. En uh, die is van uh, Music Toy. Position toy, met uh, die feeling, ja, oké, okay. en dan is het naar natuurlijke tijd, uh, met Jaap, ja, ja, uh, voor één keer, hè. want uh, ja, woensdag uh, vervangt, uh, ja, ik vervang dus nu Guus, en woensdag is Guus daar. vanuit Amsterdam, met een symposium over cannabis, heel interessant, heel interessant, ik ga zeker luisteren, ja, ja. Oké. Okay. Nou mensen, ik bedoel, eh, ik ga eens even kijken hoor. Want er eh, belt helemaal niemand, lieve mensen. Ik ga toch eens even kijken of ik de stoute schoenen aan kan trekken. Door heel brutaal te zijn. Ik ga gewoon proberen, weet je wel. Ja, ik ga gewoon proberen. Ik ben heel brutaal, hè. Wakker worden. Nee, hè. neem nou op, joh. Kom op. Neem nou eens op, man. Je bent bijna neuter naar uitzendingen. Nou, krijg je een keer de kans en dan doe je het niet. Ja, dan moet je ook niet vanaf drie uur wakker blijven. Hè? Oh, nou heb ik het al verraad. Oh, nou ja. Je mag me ook terugbellen hoor, Marcus. <lacht> nou, kijken wie ik dan kan proberen te strikken. Ik weet niet of, uh, of de volgende er is. Als het tenminste thuis is natuurlijk. Ik ga het gewoon de stoute schoenen aantrekken. Ik ga het gewoon toch proberen. Ik zeg niet wie het is, maar dat merken jullie vanzelf al. Als die persoon tenminste opneemt. Oei, oei. Ik zal die opnemen. De persoon die je probeert te bereiken is momenteel niet beschikbaar. Je kunt een bericht inspreken naar de pieptoom. nou, nou, nou, vind ik wel heel erg jammer hoor. Ik kan natuurlijk ook kijken of ik oh wacht eens even, dat ik ook kan proberen. Ic, ja. Kan ik denk ook proberen. Het is nu bijna half elf. Je luistert naar uh, natuurlijke tijd op Ridder Radio. Neemt ook niet op. Nou jongens, oh, misschien ken ik. Uh... Ja, hij neemt ook niet op. Ja. Misschien doe ik bij met iets. Of uh, misschien wel. Uh... Ja, oké, okay, nou ja. Jammer dan, hè, oké. Okay. Oké, okay. ik hoor wat op de achtergrond. Hé, hey, ik kan natuurlijk ook kijken of ik deze kan bereiken. Want ik zal, er moet toch iemand om de telefoon hebben, althans, voor mij één persoon. Maar, het gaat lukken. Ja, goeie avond, Dennis. Of, eh, of eh, meneer Downey. Ik kan natuurlijk ook kijken of ik... Hé, hey, ik kwam mezelf terug. <laughs> Kijk eens even, ik kan je zien, ik kan je zien. Donag? Hallo? Waarom zeg je nou niks? Wat is dat nou zeg? Kijk hoor, het had het geluid aan. Volgens mij wel. Ik zie wel dat je praat. Ik zie wel beeld... Nog hoor alleen niks. Ja, Do nog. Nee, Do nog, ja. Als ik nou... Uh, uh, ...lip kon lezen zou dat makkelijker zijn. <laughs> Steek zijn tong uit. <laughs> ja, jullie kunnen het niet Dat zien? zal beter zijn. Hé, hey, kijk eens, hij doet het. Hij doet het, dat is bij mij wel fout. <laughs> Oeh. Nou, ik heb mijn... Uh, ...mijn manicam, uh, had ik eraf gegooid... Want hij hikte vorige week. Ja. En uh, toen heb ik hem eraf gegooid. Daar heb ik hem opnieuw geïnstalleerd. En geen hik meer. Als ik praat dan uh, hoor je geen hik er meer tussen. Dus het werkt perfect Mhm. Mm mm -hmm. Nou, van, hè, van, van, van, van, van de drie heb je er toch één te pakken. Ja, toch nog één te pakken. Ja. En het andere was Jacquard die je probeerde. Ja, dat klopt. Ja, goed hè. En die, ik denk dat hij uh, of hij is moe of, of, hij, is, of ik, hij is aan het werk. Hij zal aan het werk zijn, denk ik. En ik heb Sunset geprobeerd. Die nam ook niet op. Die zal wel, uh, ja, die natuurlijk de druk. vaak. Dus, uh, uh, en, soms en, luisteren ze alleen maar een heeft ze ja, okay, Skype aan staan nee, of zo. Maar uh, even kijken. Ja, en Marcus die nam ook niet op. Ja, maar die is moe hè. Die heeft natuurlijk s ochtends drie uur op gaan staan. Dat doet hij uh, zelf? Uh, uh, ja, dat doet hij zelf. En, uh, nee, ik heb, sorry dat ik het en, zeg, als, als Marcus zit te luisteren, ik heb er geen mail mee hoor. Nou, als hij luistert, uh, ik hoor hem elke dag wel in een programma, live, weet je bij uh, iemand. Op radio ja, dat... en, uh, en, uh, en als ik hem bel neemt hij gewoon niet op, weet je wel. Oh. Ja, joh, Dan is hij zo. moe, Ja goed, geef niet, moet hij zelf ah, weten. Moet hij zelf weten, maakt niet uit. Uh, maar goed, uh, het hoeft niet, hè? het is geen verplichting. Nee, uh, <laughs> bl blijf blijft de radio. Uh, blijf blijft de radio, het is allemaal vrijblijvend. En ik, uh, ja, er zijn altijd wel meer mensen die luisteren dan die op de chat zitten. Ja, Dat klopt. En uh, ja, ik, ik, ik, weet, ik heb geen idee hoeveel we luisteren, maar ik denk dat de chatters zo en zo wel luisteren. Dus dat zijn er toch al best wel yeah. veel eigenlijk. Hè? ja. Dat is uh, tijd voor plezier, hè. En straks om 11 uh, om uur, dus over een klein half uurtje, komt Willem erbij. Mm. En uh, dat wordt een gezellige boel. Dus uh, als zodanig. Ja. Uh, ja, ik heb dan uh, even kijken hoor. Natuurlijke tijd. Ja, natuurlijke tijd. Het mag natuurlijk over alles gaan. Want dat is natuurlijk... Uh, ja, als het maar natuurlijk is, hè. Dus praten, spreken is ook natuurlijk eigenlijk. Ja, dat, uh, ja. dat klopt. Dat, dat klopt. spreekt natuurlijk vanzelf, hè. Dat spreekt ja. natuurlijk vanzelf, en... ja. Dan, uh... ja. <toss Machine downstairs> dus dat is ook natuur wat we nu doen, hè. Communiceren, yeah. dat een dier al met elkaar planten kunnen zelfs communiceren, hè. Ja. Ja, ik heb een keer een roos <toss> gezien en een tulp, die zat het appjes naar elkaar te sturen. Ja. ja. Ja, ja, ja. ja, alleen weet ik niet hoe ze dat doen... maar ze kunnen het wel, zeggen ze. Tenminste. Ja, dan, dan, dan, dan, dan speelt het bij als bemiddelaar, hè? Ja, ja, nou, je het zegt... en daarvan... Uh, ja, er komt dan weer de bloemetjes en de bijtjes... maar dat is meer iets voor rode oortjes, hè? Eigenlijk, de bloemetjes. het valt ook onder natuurlijke tijd, hoor. De... Ja, het is wel natuur, natuurlijk. Ja. Maar het is natuurlijk een beetje dubbel, hè? Want uh, ja, dat klopt. voortplanten, ja, uh, seks en voortplanten, het is eigenlijk hetzelfde. Ja. Alleen wij mensen hebben daar dan iets anders van, uh, iets extra's van gemaakt. Zeg maar, voor het plezier, zeg maar. Maar ja, het, ja. eigenlijk is het ook natuur, want dieren vrij jij ook met me kennen. En plantjes. Ja, en alleen, de, alleen de dieren doen het inderdaad echt voor, voor, de, uh, voor, de, voor de voortplanting. Nou, ja, weet je. Dus daar, daar is minder plezier in. Uh, nou, bij dat betreven. weet ik eigenlijk niet. Want, want uh, kijk, uh, wij, kijk, dieren hebben een instinct en, en een mens heeft verstand, maar toch, uh, ondanks dat we uh, dat een verstand hebben, hebben we toch ook instinct in ons. Hè? Mm. Dus als uh, mensen bijvoorbeeld uh, hitsig worden... Ik zal het netjes houden, want het is nog geen 12 uur geweest. Als mensen hitsig worden... Dan gebeurt dat gewoon, weet je. Het, ja. uh, spontaan. En uh, het is met een dier ook zo. En... Uh, ja... Een dier heeft een bepaalde voelsprieten Dat ze gevaar voelen aankomen. Ja, dat voelen wij weer niet. En als ik een aardbei plat weer. trapt... Dan is hij plat en dan kan hij niet wegschieten. Want, die, want dat... Ja, het is ook een levend iets, maar mm. net als microben en, en bacteriën. En... Nou ja, goed, dat weten we allemaal natuurlijk wel. Dus is het toch nog een beetje een natuurprogramma geworden. Leuk. Hè? Ja. Toch nog, ja, leuk. <laughs> <coughs> wat voor, uh, jij woont in Schotland, hè? Ja. Uh, wat groeit daar in Schotland in het wild voor uh, planten of bomen die niet in Nederland voorkomen? Uh, die niet in Nederland voorkomen. Nou, dan moet ik echt gaan zoeken, hoor. Oh. Uh, ik weet dat de daslook... Uh, in beide landen voorkomt. Hier geloof ik wat meer dan in Nederland. In Nederland mag je hem weer niet plukken. Mm. Uh, cool. Maar hier kan ik hem gewoon plukken... en nou, dan is er niks aan de hand. Ik zou zeggen van... nou, oh, maar daar zijn er natuurlijk... uh, ik vind, Dat vind ik vreemd, want... De, want het, het, is, het is een plant die, die lekker woekert... En de grote gang uh, kan gaan hier zo. Ja, maar ik denk uh, dat dat komt omdat het in Schotland wel mag, omdat het er veel meer voorkomt dan hier. Dus hier is het landrijk ja. beschermd. En daar groeit het overal. En Schotland is natuurlijk veel groter dan Nederland. En, uh, ja, en dan uh, ja, tegen die tijd dat het een bedreigde plantensoort wordt, ja. ze, ze, ze te zullen ze het thuis wel beschermen, denk ik daar. Ja, dat, dat, dat, dat denk ik ook wel. Uh, ik kan eigenlijk geen uh, voorbeelden zo bedenken zo van wat hier wel groeit en in Nederland niet. Het, het klimaat is redelijk identiek. Ja, ja. Maar ik heb zo'n idee, ja, in Nederland regent het ook veel en in Duitsland mm. ook trouwens. Maar ik, heb, uh, voor, ik ben één keer in Engeland geweest, dat was in 1998 er heb ja. collega tegen mij, die was daar wel eerder geweest als ik. Hij zei het lijkt wel alsof alles wat groen is, groener is. Dan in Nederland kwap uh, vegetatie. En ja, dat, dat idee had ik ook eigenlijk wel in het begin. Uh, ah, ja. En uh, ja, ja maar als, ik dan, als ik dan terug ga, dan heb ik zoiets van wat, wat is het hier? Wat, wat is dan? Wat, dat, dat, dan als ik dan terug ga naar Nederland of ergens op bezoek. Ja. En dan heb ik toch het idee dat het in Nederland allemaal wat grauwer is, allemaal. Ja, want uh, toen ik in Engeland uh, ben, ik er eens op gaan letten. En inderdaad, zo komt die kanaaltunnel doorweid zo met die trein. En, uh, en we kwamen daar binnen. Want we waren met een tour in kamer met een bus. Ja, ja. Een toer, uh, gewoon echt een bus dan. zo'n uh, ja, is Zo'n maar... tourbus. tourbus. Yeah. En inderdaad, uh, het is groener als bij ons. En ja, wij weten natuurlijk niet beter, maar ik denk, wat oh, is dat uh, groen mooi hier, weet je wel. Mm -hmm. en, uh, en ineens uh, zit je aan de andere kant van de weg dan rijd je tijdens het verkeer in, zeg maar. En ja. dat is daar heel normaal. En uh, ja, ik hoef natuurlijk zelf niet te rijden, maar het is wel een vreemde gewaarwording hoor. Mm -hmm. dus ineens, want in Londen, dat, staat zelfs op de, dat hebben ze natuurlijk voor de toeristen gedaan, ...op de wegdekkel aangegeven... ...eerst naar die kant kijken en dan naar die kant... ...omdat het natuurlijk de verkeer tegenovergestelde... ...richting hij voor ons uitgezien mm. dan. Want in Noorwegen... ...ik weet niet of dat nog zo is... ...daar reizen ook, uh, ook links, hè? Vroeger. Uh, vroeger misschien, ja... ja. ...maar we, ik weet het nu niet meer, hoor. Nee, nee, ik geloof dat het vroeger wel zo was... ...maar nu niet meer. Maar in India reizen links... ...in Suriname reizen ook links... ...wat mm. ik nooit had geweten... ...in Suriname ook links... En, maar ik weet hoe dat komt. Het was vroeger een Engelse kolonie. Hè? En toen hebben de Nederlanders ja. geruild met New York. En, uh, en toen bleven ze gewoon links rijden. Dacht dachten ze, nou ja, waarom zou het veranderen? En toen waren het natuurlijk nog geen auto's. Maar bedoel, ik denk gewoon de, de voertuigen die ze toen, toen bestonden, zoals de koets mm -hmm. of wat dan ook, dat dat toen ook al links uh, reed of zo. Dat ze dat zo gelaten hebben. Dat, ze dat, dat kan, dan, dat kan. Waarom zou het veranderen? Weet je? Ja, maar ik geloof dat de omringende landen weer wel rechts rijden. Ja, dat zou kunnen. Venezuela, Mexico, Honduras. Ja, dat dacht uh, ik wel. Ja, ja, dat zou wel kunnen, ja. Ik heb daar eigenlijk nooit echt zo op gelet als ik op tv kijk. Want ik weet ik niet, in heb... Moskou reizen ze wel rechts, hè? Dacht ik, in Moskou dacht ik. Voor mij reizen ze daar rechts. En in uh, Parijs reizen ze ook rechts, dat is duidelijk. Mm. Maar dan nou, vraag ik me af, nou, nou de Amerikanen claimen dat zij de automobiel hebben uitgevonden, maar voor mij waren dat toch de Fransen. De Amerikanen waren wel het eerste met de t dan, om uh, die de eerste uh, uh, op grote productie uh, auto's bouwden. Geen was. idee. Eh... Uh, Henry Ford, die hebt toen een autofabriek. Uh, voor de, die maakte auto's voor de gewone man, zeg maar. Mm -hmm. En dat was de eerste fabriek die op de lopende band auto's bouwde. Dat was Ford. Maar het is wel een Franse uitvinding, de auto. Maar nou, nou, uh, staat, uh, je hebt daar van die dingen, mensen die wat uitvinden. Daar mm -hmm. op de wereld, die komen dan op een soort uh, wall of fame in Amerika. Yeah. En dan staat de uitvinding van de automobiel... Henry Ford, ik denk, dat zal toch wel niet. Hij was de eerste die het in massaproductie bracht. Dat wel, dat klopt. Maar de auto is uitgevonden in Frankrijk. Tenminste, zo is mij dat altijd geleerd. En de snelwegen, dat is wel waar, de snelwegen zijn wel in Amerika ontwikkeld. Die waren wel als eerste ermee. En nou, Hitler heeft dat toen gekopieerd. Die denkt, hé, hey, dat is makkelijker, dan kan ik Europa lekker binnenvallen met mijn tanks. Vandaar ja. van die betonnen platen toen de tijd. Want ja, als zo dat gaat kapot met tanks. En toen werd de auto al gauw in de fascistische hoek gedauwd. Dus alles wat auto was, dat was fout en dit. En mm -hmm. Ja, gelul allemaal natuurlijk. Want het is gewoon een vervoermiddel klaar. En daar heeft iedereen profijt van. ja. En uh, ja, uh, ik snap het wel, die files, uh, vervuiling, natuurlijk ik snap het probleem wel. Maar het is een Franse uitvinding. Ja. Mm. 88 of zo, dacht ik. Maar goed, uh, ja, ik ga vaak met uh, dit weer bijvoorbeeld ik ga heel vaak op de fiets naar mijn werk, want het is maar 10 minuten van mijn werk. Dat is niet ver. En uh, dat is zeker niet ver. En dan zie ik ook allemaal van die klaprozen, weet je wel. En van die gele bloemetjes. Mm. Dat is uh, hartstikke leuk. Dat hebben ze uit het is, uh, gras gezaaid. En dat laten ze expres staan, de gemeente. En dat maaien ze pas weg als het een beetje lelijk gaat worden, weet je. Dat het een beetje ja. gaat vergrassen. En dan wordt het wel uh, elke uh, drie, vier weken gemaaid. Maar het, uh, ik, vind, ik geniet elk jaar als de lente begint... En de, de, de sneeuwklokjes komen al boven. Ja. He, he, eindelijk lente. Ja, dan gaat het inderdaad wel uh, wel een inderdaad. Ja, ja. Wat ik dan weer. altijd dan toch prettig vind inderdaad, uh, uh, uh, uh, uh, als inderdaad dus dat, dat daslook naar, naar boven komt, dan, dan ruik je gewoon die het uh, is een combinatie van knoflook en ui wat je dan ruikt, heerlijk. Hmm. Ja. Ja, en Müller schrijft over dat in Nederland zijn in het begin van de 20e eeuw de wegen breed genoeg gemaakt, zodat er twee auto's elkaar kunnen passeren zonder in de berm toe te verrijden. Ja, uh, uh, ja, dat kan vast kloppen, want ik weet in ieder geval wel dat de, uh, in Nederland de eerste snelweg in dag 75 jaar geleden, in de jaren 1934 of 1935, was de A12. Want ze, ze zouden de A1 dat is vanaf Amsterdam. Mm -hmm. En toen zijn ze met de A12 begonnen. Want, want die snelwegen waren al ontworpen. Hè? En dat was nog voor de oorlog. En die waren al ontworpen, alleen de eerste hebben ze gemaakt tussen Arnhem en Den Haag. De A12. Ik dacht dat het vorig jaar was, tot het 75 jaar geleden was. En toen al snel, zeker na de oorlog. Nou, toen eh, de een na de andere. Ik heb nog meegemaakt, zo midden jaren zeven begonnen ze met. Eh, Prins Klausplein aan te leggen, hier vlakbij Den Haag. Ja. Yeah. En die was pas uh, ergens in 2,83 pas klaar. En dat, uh, als ze het nu bouwen, is het binnen twee jaar al klaar. Dat gaat als zo niet, snel uh, tegenwoordig. Als het niet uh, korter is. Als het niet korter is, inderdaad, want dat gaat zo snel. Als je ziet hoe ze die huizen bouwen al. Hoe hard dat gaat. Uh, dat zijn, deze, uh, als, dan, dan, dan zijn bouwpakketten, jongens. Als ze bijvoorbeeld een, uh, zeg maar... Een flat gingen bouwen van zeg maar twaalf verdiepingen. Deze vroegen twee, drie jaar over. Nou, binnen, binnen anderhalf jaar staat hij er al. Mm -hmm. Dat is ongelooflijk. En dan zijn ze nog aan het afwerken, wonen er al mensen in. Dat heb ik echt gezien hoor. Ja, dat heb rij... ik inderdaad ook gemerkt. Nou, dat denk ik. Maar ja, dat zijn allemaal bouwpakketten tegenwoordig. Hè? Ja. ja, dat klopt 1 miljoen. Nederlands eerste echte autosnelweg was de Rijksweg 12, Den Haag, Utrecht. Maar hij liep tot Arnhem toe, hè? In, in die tijd. Dus, uh... Maar ja, daarna was natuurlijk de regeringstot, dus die wouden natuurlijk de eer aan de, ja. de heren politici. Uh, ja, en de koning en zo. Nou ja, normaal. Maar, maar uh, de autosnelwegen index geschiedenis 1927, 1940, de eerste autosnelwegen. Eens even kijken, uit de snelwegen. Ja, kijk, het werd wel ontworpen voor de jaren dertig al hoor. Want de A1, daar zijn ze mee begonnen met ontwerpen. Dat stond wel op papier, maar in de praktijk werd de A12 als eerst aangelegd. Dus het was wel van tevoren allemaal ontworpen. Maar de A4 is nog steeds niet verlengd, want die hebben ze, geloof ik, tot Ruiswijk laten lopen in 19... 92 of zo. dat hebben ze hem doorgetrokken. Tot uh, bijna aan Den Hoorn. En dan kan je niet verder meer. Dan kan je aan de ene kant de hoek van Holland. En de andere kant naar, de, naar lucht. En als ze die, door, die willen ze doortrekken. Tot dan. Uh, tot dan Rotterdam. Maar nou, er zijn milieubewegingen. Die al 40 jaar proberen dat tegen te houden. Omdat er bepaalde mm. dieren leven. Die worden dan bedreigd. Zeggen ze dan. Nou, ja, nou zeggen ze dat het uh, dan wel uh, doorgaat. Maar ik heb, uh, ja, ik, ik zie er nog, uh, nog geen actie daar. Niet dat ze uh, bezig zijn en zo. En dat scheelt weer, er uh, wordt de, de drukte op de A13 weer uh, wat minder. Maar ja, of het doorgaat allemaal, ik weet niet, want ze zijn nog steeds niet bezig daarmee. Dus ja, ik kom er toch die kant uit, dus daarna uh, laat ik het uh, nog een bal uit. Maar ja, de diertjes, die hebben ook steeds minder ruimte, dat is natuurlijk ook wel weer zo natuurlijk. Ja, dat klopt. En dat is, ja, ik vind dat, uh, ja, en dan uh, heb je van die gasten, die vinden dat, uh, ja, allemaal maar onzin en, uh, maar ja, ik, ik begrijp, uh, ja, ik bedoel, je kan niet alles uh, gaan asfalteren en uh, met beton gieten, want uh, dat gaat niet goed, weet je wel. Mm -hmm. Ik bedoel, je moet het... Uh, waar het kan, oké. Okay, maar waar het niet kan, niet doen. Want dan hadden ze een keer ergens... Ik weet niet meer waar dat was. Dan hadden ze een, een... Ik dacht dat het bij Utrecht in de buurt was. Voor, voor vijf minuten omrijden... Om alleen maar om vijf minuten sneller te zijn... Hebben ze een stuk bos weggekopt. Ja. En nou, dan denk ik... Dan ben je het. krank Wat maakt die vijf minuten nou uit? Waarom moet je dan... een de helft van zo'n bos wegkopen. Dan heb ik ja, ook zoiets van, jongens... Dat heb ik, ook, uh, heb ik ook nooit begrepen dat... Uh... die vijf minuten jongens. Ga dan vijf minuten eerder de deur uit. Ja, precies. Zo. En uh, ja, johs, uh, maar ja, ik heb ook weer gehoord... Dat steeds meer, minder jongeren een auto nemen. Dat, uh, dat Wat bedoel ik, je? Nou, steeds minder jongeren... Mm -hmm. een, een auto kopen. Ah ja. Dat ze dan met de trein gaan of met de... Dus, mm. uh, dus de auto uh, wordt steeds minder een statussymbool. Nou zie ik zo'n ja. zo uh, auto ook niet als een statussymbool. Ik zie het als een gebruiksvoorwerp. Want uh, ja, als ik, als ik op de fiets ergens heen ken en het is droog, dan pak ik gewoon de fiets. Ja. Simpel. Of de, tra de tram ofzo. Als ik naar de stad ga, pak ik mij zo de tram of de fiets. Mm. Want uh, het is geen doen, dat parkeer ik soms nog duurder als de benzine. Ik denk, nou ja, Den Haag is nog niet eens de een duurste stad hoor. Maar uh, er zijn gemeentes waar je gewoon 5 euro per uur betaalt. Dat is een aardig, uh, aardig prijsje. Dus dan kun je net zo de trein pakken, ben je nog goedkoper uit ook. Ja. En uh, het is wel lekker als je in Amsterdam met het... Want ik heb het een keer gedaan hoor, met de trein. En dan met de trein naar Amsterdam. Nou joh, uh, ik, ik vind Amsterdam niks om met de auto doorheen te rijden. sowieso al niet? Maar je ziet veel meer als je loopt, hè? Ja. Als je... ja, dus ja, zeker met het, uh, als het zonnetje le lekker schijnt, dan uh, ja. dan vallen dingen uh, ook veel meer op. Ja, ja, ja. Ja. Nee, dat is ook zo. Ja, op de fiets zie je ook meer, want ja, op de, met een de ja. auto moet je op de weg letten. Ja. ja. Ik heb ook een auto, hoor. Dat zeg ik uh, maar. Ik bedoel, ja, als ik uh, ja, mijn vrouw... Uh, die, die, die, die is, uh, hoe heet dat? is een beetje gehandicapt. Mm. Dus, uh, maar als ik alleen, uh, als ik vraag of zelf was geweest, had ik hem allang de deur uitgedaan. Want uh, ja, ik, denk, uh, ik ben vlakbij mijn werk, ik kan overal hier in de buurt mijn boodschappen doen. Ja. Nou, ik ga toch altijd met de tram naar de stad. Ja. Uh, dus ik denk, ja, eigenlijk heb ik hem niet echt nodig. Alleen, als je op visite gaat, dan kun je het nooit laat maken. Want dan moet je weer op tijd naar huis. Ja, met de fiets kan je te laat maken, oké. Okay. Maar dan moet je, weet je het, laatste tram. ja, in bepaalde buurt kom ik liever niet als het zo laat is. Dus soms moet je er wel eens zo doorheen. Mm -hmm. En ja, met de auto is het wel veiliger. En een taxi, nou dat is, god, uh, hartstikke duur hier, joh. Dus ik vind dat die... die uh, hoe heet die, die, uh, die taxidingen die, uh, die legale taxi daar gaat de helft minder het, het Uberpop of zo. ik vind het fantastisch Uberpop mm. echt laat nou, ze maar lekker concurreren ja toch ik vind die taxi zo duur die gewone taxis dan ik vind dat wel goed hoor vergunning of niet interesseer me niet ik bedoel de gekuifse hebt die mag mij brengen het hoeft niet gratis, maar nee. ik kan geen 20 euro betalen om van het centrum naar hier te rijden flikker op <laughs> nee, dat troppelen we niet in nee, daar, zo gek is Jaapie toch nog niet nee, ja ik had de kroeg waar ik had daar kom, dat uh, was een taxichauffeur, deed zwart tussendoor mm -hmm. dan, ritjes, voor een tientje bracht hij naar huis, of zo nee, voor 15 euro maar normaal ben je veel meer kwijt of ze zeggen, ja ik ga niet voor die voor die vier kilometer uh, rijden voor uh, dat vragen ze ineens de hoofdprijs, weet je. Zin ja, nou, lot, uh, daar is een taxi goed in. En uh, toen ben ik gewoon gaan lopen. Mm -hmm. Nou, ze mm -hmm. was al een half uur onderweg. Ja. Maar uh, ik denk dach, we kijk het. Ik, kijk, het geld Het, het geld goed me ook niet op de rug, weet je? Nee. Ik bedoel, kijk, ik ben. Uh, ik, ik, ik, ik ben eerlijk gezegd uh, mag ik ook niet klagen, maar aan de andere kant denk ik, ja, het is zo op, hè? Ja. Het is zo op. Ik ga ook filmen, ik ga maar één keer in de maand naar de kroeg tegenwoordig. Vroeger ging ik elke week. Nee, ja dat, dus gaat, dat gaat niet meer, joh. Dat gaat niet meer, joh. Nee. Dus, uh, en ik vind het eerlijk gezegd elke week, één keer in de maand, dat heb je mensen een maand niet gezien. En dan vind ik het eigenlijk toch leuker, weet je. Als je me ja. elke week ziet, wordt het normaal, weet je. Het is net alsof je alsof je thuis komt. Zie je alsof, ook alsof je thuis komt, ja. En uh, ja, en dan is het toch veel leuker. Ah, oh, tijd niet gezien. En dan. Ja, kijk, dat maakt het toch wel gezelliger. Mm -hmm. Ja, de muppets. Heerlijk die zwarte taxi's. Ja, weet je, vroeger had je echt de taxi's die zwart van kleur waren. Ja, die heb je hier nog. Van die zwarte Mercedes. Die oude Wetse ja. Mercedes. Zie je hier, hier, zie je hier af en toe nog rijden. En van die. Authentieke oude Mercedes-taxi's ja. bedoel je? Oude, oh, ja. oh ja, natuurlijk. Jij zit in Schotland. Ja, heel gaaf. Ik ben bijna doodgereden door zo'n taxi. Ja, nou, geen... je, je, het... zie, je ziet ook wel andere auto's uh, als taxi rijden, hmm. maar. Nee, het was geen taxi, je... het was wel een zwarte Mercedes. Ook zo'n oud type dan. <coughs> Eentje uit de jaren vijftig. Was ik een jaar of vier, vijf? En ik stak zomaar de weg over. Mm -hmm. En uh, die vent stond vol op zijn rem en een, een metaal een meter al op me geraakt. Mijn moeder kwaad. Die schokt er natuurlijk. En ik ben een maand voor mijn trouwen... bijna door een bus plat gereden. Zo? Dus ik stak over... bij de Bogart in Rijswijk. De generaal spoorloon. En er is een busband. Dus ik steek over. Het was rood. Ja, stom. En ik hoor... tuut En ik kijk en ik zie op... 3-4 meter afstand die bus op me afstuiven, die al aan het, een beetje aan het afremmen was. En ik spring zo naar achteren toe. Nou, ik had geen drie seconden langer, of ik had eronder gelegen. En toen dacht ik bij mij, oh, ik denk vlak voor mijn trouwheid. Stel dat ik ra, dat raak was geweest. Nou, ik moest er niet aan denken. Ik kreeg de koude rillingen van. Ik heb er twee keer de dood in mijn ogen gezien, wat dat betreft. Zo? Shit, je mina. Tegenwoordig kijk ik goed links. Rechtsom, uh, uh, rood. Nou, daar lopen we niet meer doorheen. Ben ik geschrokken toen zeg. Oh, oh, oh. Ja. Maar, uh, eh. Kijk, oh, we hebben nog vijf minuten, mooi zo. Ja, eh. Ja, uh, kunnen we tien spuk vast aanzetten? Ja, ik heb hem al, al vast aan. En... Uh, ik nog niet. Ik ga er wel de Skype zetten, want uh, alles is gaat via. Alles gaat via de, de Team Speak uh, straks. Oh, ik okay. weet of Willem oh. er al is? Nee, Willem zit nog niet op de Nee, Willem, Willem is er nog niet. Ik weet nog niet of hij nee, komt. Ik heb de TeamSpeak hier wel stiekem aan staan, maar. Ja, ik ook. Ik, uh, ik, ik heb op... mijn geluid en microfoon even uitgezet, anders hoor ik alles dubbel. Ja, dat zou ik niet. Uh... <tos> Maar uh, god wat gaat dat, uh, het is alweer uh, nog vier minuten. Het gaat hard ik, hoor. Houd, ik hou het, uh, ja ik hou het, uh, ja ik vind het een leuke uitzending, echt waar. Heel veel mensen, oh die posse is er ook bijgekomen, gekomen, Ja, yeah. en, uh, en ik zie op 10 spreek Dirk Tech binnenkomen. En, en uh, ik zie Emilio en Dirk Tech, straks om 11 uur. Mogen jullie via Teamspeak bellen, mensen. dus Willem is er zo, denk ik, o, of niet? Ik ja, ben. waarschijnlijk komt hij zo binnen. Maar ik denk wel dat hij zo binnen komt wippen. En uh, yes, dat wordt te gezellig, gezellig. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik zit ook op Teamspeak. Hallo allemaal. Hallo, maar nog niet, uh, het is nog geen 11 uur, pik. Even geduld. Oh, oh, oh, sorry. Hij <laughs> ja, ja, geeft niet. Maar, uh, ja. Ja, ik hoor Dirk natuurlijk wel via, uh, via jouw Skype-verbinding nu. Ja, dat klopt, omdat ik mijn microfoon in mijn oorschelp heb zitten. Oh. Vandaar, dus anders kan ik niet meer. Anders hoor je alleen mij, nog. Dus nou kunnen de mensen jou ook op de radio horen. Dat, hey, tru ja, ja. Ja, daar snap dat ik. trucje heb ik van, uh, van Jacco. Dus eh. Uh, ja, wat wou je zeggen? Ja, kan je horen. Ik zeggen, even zeggen, ik heb, wat jij hebt meegemaakt, heb ik ook meegemaakt. Precies hetzelfde, ook voor jaar of vijf. Ja. Bijna doodgereden door een man met een auto die zijn remmen net van tevoren had gerepareerd, een week mm. van tevoren. Allemaal, ja, puur toeval. Ja, maar dat is me altijd bijgebleven, hoe klein pikkie ik ook was. Het is me altijd gebleven. En met die bus, nou dat was een maand voor mijn trouwen mm. in 2007. Ik, ik denk, jeetje, stel dat ik, nou ik moet er niet aan denken aan de verdriet wat me, nou ja, dat is gelukkig niet gebeurd. Als je te lang bij stilstaat word je gek natuurlijk, maar eh, ik schrok me wijzelozer. Ik heb het ook al eens eerder verteld, maar, maar dat, eh, het is geen fijn gevoel hoor, je gaat er echt, eh, blijft in je hoofd hangen, weet je, je denkt, oh, ik had er niet kunnen, ja, oké, okay, het is ook niet gebeurd, maar als je te lang bij stil staat, word je gek, dan moet je het nooit doen natuurlijk. Ja, dat moet je zo. niet doen. Nee, maar eh, we hebben nog twee minuten en dan, eh, dan gaan we verder. En met Willem de Riddler, Dus, uh, ja, jullie vanzelf. Ik, ik, ik laat het team speak aan. Dus uh, ik neem alles ook op, hè. Dus ik ga het alles online zetten. En ik kan nu jullie lekker uh, terugluisteren. Of de mensen die het gemist hebben. Dus, uh, wie Willy is, weet ik niet. Ik heb nog niks geschreven, hij of zij. Willy Willy, Willy de Willy. En we hebben nog uh, anderhalve minuut. Ja, ja. Misschien is Willy Wortel wel. Misschien is Willy Wortel, wie weet. <laughs> ja, lachen man. Nou, ja, hij is al bijna uh, anderhalf uur dat hij niks zegt. Nou, ja, ik heb hem helemaal niks zien schrijven. Maar dat kan ook misschien. Uh... Misschien iemand in cognito's. Oh, maar het is ook niet verplicht om iets te zeggen. Nee, nee, het hoeft, nee. Ook, nee, het hoeft uh, ik, niet. Ik, ik geloof na twee uur, de, als je, na, na twee uur okay. ijdel tijd, dat je het ergens... Uh, uh... Oké, okay. mensen, ik ga het afscheid nemen wat betreft het programma uh, um, Natuurlijke Tijd. Mm -hmm. En hier komt uh, uh, dan uh, het programma van Willem de Redder. Oké, okay, luidjes. Uh, tot straks. Hey, tot, tot later. Tot later. Mooi. Oei! Oei, oei, oei, oei! Natuurlijk het tijd. Nou. Oké, okay, 15 seconden. Ja. Nou, ja, dan komt zo dat bordje in de in in speak. Hmm. En dan. Team, zoveel in Teamspeak. Nee, ik zie nog niemand op Teamspeak behalve behalve nee, nee, Dirk en Jaap. We willen hem ook niet, maar ja, die zitten. Misschien nee, dan wordt gejojoed. Jaap heeft de vroegste zendetje uitgezet. <laughs> uh, wacht even. We zijn ah, er weer. We ja, zijn er weer. Het is al goed. We zijn er weer. Kijk, hey, nu zitten we gezellig op dienst, Bier. Jij hebt jij goud. Ja. Kan, klopt toch? Ja, het werkt, het werkt. Ja, ik hoor me. Even. Ja, ik, ik. Ik Ja, ik hoor het. Nee, Ik heb niks openstaan hoor. Even kijken ik zal even de dingen zichtbaar maken, de Teamspeak, even kijken. Zeggen jullie eens wat? Ja, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Oké. dat moet ik zo doen. Ja, maar die komt misschien later. Ja, je ja, had het nou bij jij even willen, hè? Uh, ja. Goedenavond schatten. Ja, je hebt wel het lachje van Willem hè? Ja, ja. Nee, maar ik ben gaan japen, en misschien komt Willem wat later binnen. Ik zie hier vooral een paar mensen bij TeamSpeak Kijk, er komt er nog eentje. Dan hebben we posteski. Postenski. Post hem weer. Ja, Possie. Ossie, possie, possie. Oké, okay, uh, possie. Maar de, de, de buitengeluiden komen ook weer mee. Of je moet het, ra of het raam dicht doen. <laughs> ja. Nee, nou hoor ik ook niks hoor. Ik hoor niks meer op de achtergrond nu. Ja, er is niks, geen achtergrondgeluid meer bij. Nee, dat kan niet, want hij zit niet bij mij. Als, als uh, Poseski spreekt, zit niks op, hij is echt, echt stil bij Poseski. Nee, dat, dan heb hij gewoon zijn geluid te hard aan dan. Dat, dat legt niet aan mij. Juist. Juist. Ik heb is dat zal misschien CPS hè? User